Ik, een of ander vriendinnetje, lokte hem mee. We denken dat die meid iets te maken heeft met die lui op het zesde continent. Jij bedoelt dat, dat ze Frank proberen te ontvoeren? Ja. Met dit weer in zo'n boot? En als er nou eens op een paar mijl uit de kust een groter schip ligt te wachten... kracht meester. Ik heb niet meer. Neus in de wind. Zeg wil jij mij voor een domme hoe ik. Daar gaat -ie. hij. Hij staat op. Snel meester. Sneller. Kan ik niet. Zie jij iemand zwemmen? Nee. Blijf omheen draaien. We moeten ze vinden. De zee gaat hoog. Daar. Zag je? Ja, daar. Stuur bij. Ja. Naar links. Zo ja. Niet zo snel. Dichterbij. Ja, zo ja, zo ja. Hou zo, hou zo. Ja, weet ik. Ik heb hem. Haar. Ik heb hem. Ja. Blijf zo liggen, meis. Blijf zo liggen. Je bent bijna. Waar is Frank? Zeg op, waar is Frank? Respect over waar is Frank? Kalm, kalm nou, Kom Kalm. Laten we er eerst even bij komen, hè? Zo, zeg op, waar is Frank? Nee, weet ik niet. Heb bij je? Ja. Wie nog meer? Alleen hij. Is hij is overwoord geslagen? Weet ik niet. Had hij ook geen zwemvest aan? Hadden we geen tijd voor gehad, het hebben we vergeten. Vergeten, verdomme. Kijk hier wat, meester. domber. Blijf kijken. Frank! Verdomme Frank! Frank! Frank! Frank! Hier, dame. Een opwarmetje. Dank u. Jij ook, Brent? Doe maar, veel. Het zal je goed doen. Je ziet zo wit als een doek. Stom. Zo stom. Wat bedoel je? Mijn vriend verliest op zo'n stomme manier. Ik zweer je, dokter, dat je die lui die daar verantwoordelijk voor zijn zal krijgen. Schofte. Wie bedoel jij? Verzopen als een hond. Wie zijn die voor verantwoordelijk? <laughs> nou, volgens mij zijn ze dat zelf. Nou ja, laten we dat maar aan de politie overlaten. Die kan elk moment hier zijn. Wat zullen we ze vertellen, Phil? Ja. Wat? Gewoon. Gewoon dat ze gezopen hebben. Ze zijn met dronken koppen de woning gegaan. Ze hebben geen gevaar gezien. Wie kan je daarvoor verantwoordelijk stellen? De barkeeper die ze vol heeft gegoten. Laat maar, laat maar meester. Vergeet het maar. Vergeet het? Ja. donder niet. Er is buiten een lijk. Ik krijg zwaar het gevoel dat jullie iets voor mij verborgen houden. Ik zal de politie precies vertellen wat er gebeurd is. En ik heb geen zin om ergens in betrokken te raken. Als jullie nog een borrel willen, pak maar. Ik, eh, ik ga buiten kijken met die kerels blijven. Je moet oppassen met wat je zegt, Phil. Ja, ja, je hebt gelijk. Ja? Er was een boot. Enkele mijlen buiten de kust lag een boot. Zei ik het niet, Hoor? Ja. Toen we Frank... Toen me het lichaam van Frank aan boord hezen, dacht ik hem te zien... Weet je het zeker? Bijna 100 procent. Ja, bijna. Het was ver af, maar het moet wel. En dan is alles toch wel klaar? Vraag het haar. Wat? Zo? Ja, voordat de politie er is. Maar dat kind heeft een shock. Nou, juist daarom. Dan is ze misschien eerlijk. Dan wil ze misschien praten. Als jij het zegt, toch? Zo, Zo, zeg het maar. Vertel het ons nou maar allemaal. Ja, wat? Wie gaf je opdracht om met Frank te gaan varen? Opdracht? Niemand. Niet liegen, Sue. We weten meer dan je denkt. Wie met dit weer zee kiest, die moet in opdracht handelen. Nou, we hadden gewoon te veel gedronken, Frank ook. We wilden alleen zijn. Ligt zo. stil. Zo, luister, we kunnen je helpen. Als straks de politie komt, wij zouden kunnen getuigen dat jij. Maar is goed luisteren, Meid. Door jouw schuld ligt Frank nu daar buiten. Over enkele een minuten is de politie hier. Die gebruiken andere methoden om je aan praten te krijgen. Minder zachte methoden. Je probeert me bang te maken. Nee, zo. So. Viel wil je alleen maar zeggen dat we je helpen kunnen. En willen. Als jij ons hebt. Ik, ik, ik kan niks zeggen. Waarom niet? Word je bedreigd? Ik, ik heb... Je deed het dus een opdracht. Van wie... Vertel het ons zo. Wat hebben ze je geboden? Hoe bedoel je? Wat kon je verdienen met dat boottochtje? Doe nou, til, oh. zo maak je er alleen maar. Oh, wie zegt me dat ik jullie kan vertrouwen? Je hebt de keus tussen de politie en ons zo. Als je het ons vertelt, kun je op onze hulp rekenen. Dat beloof ik je. Tienduizend dollar. Wat? Tienduizend dollar? Van wie? Dat weet ik niet, echt niet. Ik kwam alleen in contact met één man. Ken je zijn naam? Uh, nee. Hoe zag je eruit? Oh, onopvallend. Kleine, zwarte pak, zonnebril. Groene ogen. Die vent die ook gisteravond op dat feest was? Ja. Wat dat was je opdracht? Uh, Frank O'Connor uh, uh, verleiden. Ah, dat was niet moeilijk. Daar heb ik ervaring in. Dat, dat, dat, dat is mijn beroep. Ik moest hem meelokken naar mijn boot. Enkele mijlen van de kust zou een schip liggen. En daar moest ik hem naartoe brengen. Ze zeiden dat er niks met hem zou gebeuren. Ze wilden hem alleen maar onder vier ogen spreken. Een, uh, voorstel doen. Frank zo makkelijk, zo argeloos meeging. Oh, hij was zo dronken als, als... Aan boord werd hij doodziek. Hij wist niet meer wat er met hem gebeurde en daardoor is hij verdronken. Zo. Heb jij al eens eerder zo'n opdracht uitgevoerd? Ik heb nou genoeg gezegd. Je ontwijkt mijn we antwoord, We weten het eigenlijk Sue. al, zo. We willen alleen een bevestiging. Jij hebt samengewerkt met een stelletje heel gevaarlijke mensen. Mensen waar we alles van moeten weten om ze aan te kunnen pakken. Alleen als je ons helpt... Als je ons alles vertelt, kunnen wij jou helpen, Sue. Je hebt nu de kans, Soe. Als de politie zich met de zaak bemoeit, is, die kans verkeken. Wij kunnen bijvoorbeeld getuigen dat je gewoon met Frankland bent gaan zeilen. Onvoorzichtigheid is nog altijd geen misdaad. Kan ik daarop rekenen? Ik geef je mijn woord. Heb je al eens eerder zo'n opdracht uitgevoerd? Twee keer. Hoe ging dat? Nou, prima. Op dezelfde manier? Ja. Je hebt dus dat schip van dichtbij gezien? Ja. Hoe zag het eruit? Een grote vissersboot. En de kapitein, groot... Ja. Fors? Ja. Rooie Baard? Ja. Wat was de naam van de boot? Maar dat weet ik niet meer. Het was twee keer een andere. Ja, wat bedoel je? Andere naam of andere boot? Hey, de boten waren hetzelfde. Ze zullen die naam wel veranderd hebben, overgeschilderd of ja. zo. Zou het die boot zijn waar wij ook al eens kennis mee hebben gemaakt? In ieder geval kennen we de schipper. Aha. Wie waren die twee mensen die je naar die boot hebt gebracht? De eerste was een, een Oostenrijkse skier, olympisch kampioen... Uh, Frans heette die, Frans. Uh, uh, ja, zijn achternaam ben ik vergeten. Mm. een sportman. Blank, mannelijk geslacht. Ja, het was een man, ja. Geen twijfel mogelijk en een mooie ook. Ja, en die andere? Uh, die was moeilijker. Die was uh, generaal. Dat leek wel een spionagezaak. Uh, een man met uh, ijzeren principes. Stevig getrouwd, stelletje kinderen. Van die kort geknipte, keurig geklede kinderen. Het is me toch gelukt. Hoe heette die? Uh, Sam Sam Bartlett? Ja, ja. Ja, dat was hem. Gekke <laughs> naam voor een generaal, hè? Sam. Die naam zegt mij niks. Mij wel, Thierry. Mij wel. Een paar jaar geleden leidde hij een expeditie naar Iran. Hij is om politieke redenen aan de dijk gezet. Dat was toen een hele rel. Capable die Bartlett. Iedereen dacht toen die plotseling was verdwenen dat het een wraakactie van de Iranese was. Sue, heeft niemand van de politie je ooit lastige vragen gesteld? Nee. Ja, Twee bekende personen die contact met jou hebben gehad verdwijnen. Zomaar, oh niet zomaar. En niemand vraagt je iets, niemand wordt achterdochtig. Ja, niemand heeft me ooit iets gevraagd. Dat hadden ze me ook beloofd. Dat ik nooit last met de politie zou krijgen. Omdat ze niks kwaads met die mensen doen, zei die man. Ja, welke man? Oh, die met die zonnebril. Hm. Dus je hebt twee keer 10.000 dollar ontvangen. Ja, ik moet ook leven. In mijn beroep gaat het niet zo best. Er is te veel concurrentie van uh, amateurs. Maar van wie kreeg je dat geld? Ook van die man met die zonnebril. Steeds contant in een blanco envelop. De politie is er. Ja. Oh. Geen woord over dit alles zo. Jij ging gewoon zeggen. En jullie zeggen ook niks. Ja. Dat hebben we je beloofd. Hier is de politiemensen. Eindelijk. Inspecteur Milton. U? Ja, ja. Hey. Oh, we kennen elkaar, hè? Dokter. Dag, inspecteur. Hallo, Rand. Hallo, eh... Uh... Voora, inspecteur. Voora, veer. Ah, juist. Ja, ja, ja. Nou, laat dat inspecteur maar weg. Hoezo dat dan? <laughs> Ik heb het een grote bek gehad tegen mijn bazen. Toen stelden ze me voor de keus. In dienst blijven als gewoon agent of oproepelen. Ze, wat is dat? Hm? Rum. Ah, graag. Ze nemen een raad aan mensen. Laat die hele zaak liggen. Hè? Het stinkt aan alle kanten. Vooral boven is de geur niet aardig. Wat krijgen we nou? Ik heb u wel eens anders. Uh. Nee, nee. Ik wil niet op straat gezet worden. Ik heb vrouw en kinderen en schulden. Jullie beseffen niet wat het betekent om hier in Amerika zonder werk te zitten. Ja, oké. Okay. Nou, en uh, nu ter zake... Frank O'Connor ging dus zeilen met deze dame? Ja. Hoe komt het dat het lichaam van O'Connor hier uh, in de loods ligt? Is er al een dokter bij geroepen om... Uh... Ik ben dokter, Milton. Weet je wel? Ah ja, ja, ja. Wilt u dan uh, de overlijdensakte opstellen, dokter? Dat bespaart ons een hoop romslomp. Dat wil ik wel, ja. De man is dus verdronken. Heeft u ook een verklaring voor al dat bloed? Bloed? Er was helemaal geen bloed. Nee. Oh nee? Kom dan maar eens kijken. Heer. Kijk maar. Ja. Ah. U hebt gelijk, Er is bloed. Gek dat ik dat zo straks niet gezien heb. Eens even kijken. Mijn god, wat is het? Wat is het? Hij mist een vinger. Een vinger? Iemand heeft hem een vinger afgesneden. Ben er zeker dat die, dat die vinger afgesneden is, dokter? Ja. Kijk maar, mooie rechterbond. Mm het -hmm. oh, is ja, gebeurd toen hij al dood was, anders was er meer bloed geweest. Als iemand dood is, valt zijn bloeddruk weg. Ja. En nu die havenmeester en dat vrouwtje er niet bij zijn... Ja, waar dus zijn die? Achtergebleven ja. in het kantoortje. Nu we dus onder oh. ons zijn, Milton, ik moet je ja. wel zeggen dat je zo straks niet helemaal begreep. Adviseer je ons nou plotseling om deze hele zaak, deze steeds viezer wordende zaak te laten voor wat het is... Jullie beweren nog steeds dat er midden in de Atlantische Oceaan een onbekend land ligt, hè? Ja, ja. En dat kunnen we bewijzen ook. Goed. Nou, je beweert ook nog steeds dat er op dat land mensen wonen... ...die beroemde de sportlaar en uh, wetenschapsmensen ontvoeren. Zoals uh, dat met uh, deze franco O'Connor zaliger hebben geprobeerd. Ja, en dat weten we dus nu zeker. Ja, niet zo heftig, Rand. Dat kan best. Maar ik heb nu aan de lijf ondervonden dat jullie beweringen over Atlantis in de hogere kringen. Oh, oh, oh wacht eens even, wacht eens even. We hebben dat woord Atlantis nooit gebruikt, Milton. We hebben het altijd over het zesde continent gehad. Goed, goed, goed, goed, goed. Nog eens. Ik heb dus aan de lijf ondervonden dat die zaak in hogere kringen op. Uh, nou, laten we maar zeggen. op. veel weerstand staat. Ik ben, omdat ik me weer bemoeide, van inspecteur tot agent gedegradeerd. En ik heb geen zin om een. Uh, om een baan te verliezen. Je kapt er dus mee. Eh, laat me nou eens uitspreken, Brandt. Ik heb het er uh, niet voor over om een baan te verliezen. Maar ik wil er toch mee doorgaan. Ja, en hoe wil je spillen, dat dan doen? Ach! Laten Let hem er toch eens rustig doorpraten. Kijk, die zaak stinkt aan alle kanten. Er zitten heel wat hoge pieten in verstrekt. Ja, hoe weet ik niet. Tenminste, nog niet. Maar ik wil er wel het mijne van weten. Alleen, zoals gezegd, het mag me mijn baan niet kosten. En hoe wil je dat dan doen, beste kerel? Ja, nou ja, duister. Luister. Ik neem verlof. Huh? Ja, ik heb nog een heleboel vakantiedagen te goed. En uh, mijn baas hebben er geen s'nachts mee te maken wat ik in mijn vakantie doe. Dat is krasse taal, ja, Milton. Ja. Maar die klinkt ons wel als muziek in de oren. Mm -hmm. Daaruit concludeer ik dat jullie hoe dan ook ermee doorgaan. Ja, natuurlijk. Die man die daar ligt, dat was een goede vriend van me, Milton. Ik heb nu reden te meer om die schofte aan te pakken. Nou oh ja, wat dat geval betreft. Ik, uh... Ik zet in mijn rapport dat die Frank O'Connor gewoon verdronken is. Ja. Om voorzichtigheid, eh, ongeluk en zo. Hè. Het beste is dat jullie ook net doen of het je niets aangaat. Ja. Voorlopig doen we niks. Maar dan ook helemaal niks. Hoezo? Luister nou even, hè. Om bemoeienissen van hoge hand tegen te gaan. En over een paar dagen, laten we zeggen, dinsdag, gaan we er wat af. Aha. Uh, hoe bedoel je? Dan gaan we naar dat zesde continent van jullie. Huh? Niet meer, maar hoe dan? Oh, ik huur een boot. Tenminste, als we, nou ja, zie ik, eh, ik zit niet zo goed bij kas. Goed, eh, hoeveel heb je nodig? Ik dacht het met duizend dollar wel te kunnen redden. Tenminste, als jullie akkoord gaan met mijn plan. Ja, ik voel er alles voor, hè? Huh? Eindelijk actie. Eh, Milton, op mij kun je rekenen. Ja, mij lijkt het ook een goed idee. En wat kunnen we anders? Zeg, wat nemen we voor wapens mee? Eh, zo, oh, laat het maar aan mij over. En waar spreken we af? Nou, dinsdagavond hier, hè? Eh, om eh, hier. precies middag. Hier? En waarom niet, dokter? Kijk, hier kijkt niemand naar ons en hier kijkt niemand ons op de vingers. Nou, dat lijkt me best een goed idee. Ja. Ja, dat is Mooi, mooi, mooi. Dan neem ik voor maar nog even dat foutje naar verhoor af. Uh, ja, wat dat betreft, Milton. Ze heeft ons het een en ander verteld over dat ongeluk. Ja? En ja, kijk, wij hebben haar beloofd dat we een goed woordje voor haar zouden doen. Wil je haar zo zacht mogelijk aanpakken, hè? En er zoveel mogelijk buiten alles houden. Belofte maakt schuld, zie je. Ze zit behoorlijk in de puree door wat er gebeurt. Ja, ik hoor, ik hoor hier, hier heb je een uh, cheque, Milton. Duizend dollar. Alsjeblieft. Ja. Voor de goede zaak zullen we dan maar zeggen. Goed, bedankt. Nou zeg, dat is dus uh, afgesproken. Mm -hmm. Dinsdag of middernacht hier. We zijn en uh, intussen niets. Uh, meneer Brand? Geen woord. Nou, afgesproken. Ja? ja. Meneer Brand. Ja. Telefoon ja. voor u. Oh, ja, ik kom eraan. Goed. Zeg, uh, tot kijk mensen. En denk erom om wat ik gezegd heb, geen woord, hè? Anders verprutsen we onze kansen. Uh, u kunt op ons rekenen, inspecteur. Ah, neem me niet kwalijk. Hier van ik zal nog wel eens meer gemaakt worden. Uh, u kunt hem hier ook pakken, meneer uh, Brent. maar, ja. uh, is dat foutje meester? Ik ga met u mee, Brent. Hallo? Met Brent? Ah, Brent. Dit is Milton. Inspecteur Milton. Wat? Met wie? Met inspecteur Milton van de FBI. Ik spreek toch met de tennisser Phil Brown, niet? Ja, ja, dat klopt, dat ben ik. Maar wie bent u? Milton, inspecteur Milton. Zeg, kun je me niet goed verstaan? Nee, nee, nee ik, ik versta u uitstekend, maar waar bent u, inspecteur? Op mijn uh, bureau in Philadelphia, hoezo? Nee, nee niks, niks. niks. Uh, ja, wat is er? Hoe weet u trouwens dat ik hier ben? Via, via, via. Het heeft me heel wat moeite gekost. Die hele zaak van dat zesde continent laat me niet los. Brent, ik heb gisteren behoorlijk op mijn donder gekregen van mijn superieuren. Ik heb de hele nacht zitten pieken met een fles whisky naast me, moet ik bekennen. Oh, ja. En? Ik ben vannacht tot de ontdekking gekomen dat ik eigenlijk een, een enorme zak ben. Een wat? Een zak, Brent. Slappeling. Een lafaard als ik me had afschepen door mijn hoofdinspecteur met zijn dikke nek. Die zaak moet uitgezocht worden, Brent. Ze kunnen z'n allen de pot op. Ik ga door. Als ik het niet aandurf, ben ik trouwens ook een inspecteur van niks. En hoeveel zit er nog in die fles, inspecteur? Dat heeft er geen bus mee te maken. Ik weet donders goed wat ik zeg en wat ik doe, joh, Donders goed. Ja, uh, inspecteur, een moment alsjeblieft. Moment. Zeg gratis wie ik hier heb. Uh, een inspecteur? Ja, nee. De, de inspecteur. De inspecteur Milton uit Philadelphia. Wat? Hoe kan dat nou? Is het geen zoete voorhoor? Ja, dat dacht ik dus ook. Dokter, er zijn nu twee Miltons. Ik geloof dat ik nou toch even niet goed word. Twee Miltens? hoe kan dat nou? Mag kan... wacht, wacht eens, geef mij die telefoon even. Ja. Ja. Hallo, met dokter Canuë. Met wie? Oh, oh no, hallo dokter. Zeg, heeft Brent al verteld dat ik besloten heb om kosten wat het kost door te gaan? Ik heb er de hele nacht over zitten piekeren. Ik laat me niet kisten door die vetzuchtige bazen van me. Weet je wat ik doe, dokter? Ik neem twee weken vakantie. En in die vakantie gaan we dat tegenaan. Daar hebben mijn baas geen donder over te zeggen. Wat ik in mijn verlof doe. Ja, juist meneer Milton. Maar uh, luister eens goed naar me. Ik heb een vraag. Ja? Uh, ja, het is een vraag die een beetje gek klinkt misschien. Uh, later ja. zal ik u wel uitleggen waarom die vraag toch belangrijk is. Maar ja, goed. Uh, hebt u in de laatste jaren misschien wel eens een ongeluk gehad... waarbij nee. u een stukje van uw lichaam bent kwijtgeraakt? Nee dokter, nee. Alles zit er bij mij nog op en aan, hoor. Geen uh, vinger of een stuk van een vinger verloren of zoiets? Nee, het uh, spijt me, dokter, maar uh, ik heb ze alle tien nog. Ook mijn tenen. Het enige wat ik mis is een stuk van mijn oorlelletje. Dat heeft een superbrutale autodief waar ik achteraan zat eraf geschoten. Ja, wat je noemt een narrow escape. Die vent had me gemakkelijk overhoop kunnen schieten. stond nog een paar meter voor me. Ik weet nog wel dat ik toen bloedde als een rug. Juist, en... ja. Nou, dat wou ik weten. Uh, Verder alles goed met u? Ja, met mij wel. Alleen uh, doodmoe van het piekeren. Ja. We moeten elkaar zo gauw mogelijk ontmoeten. Ja. Kunnen jullie vanmiddag om twee uur op een bureau komen? Of nee, nee, wacht even. Het lijkt me beter dat ik bij jullie in het hotel kom. Om uh, twee uur ben ik er. Akkoord? Prima, twee uur in het hotel. En dan nog wat, dokter. In je hotel zeiden ze dat er iets aan de hand was met Frank O'Connor. Daarom waren jullie naar Atlantic City gecheest. Klopt dat? Dat klopt, ja. Frank O'Connor is dood. Verdronken. Hoe kan dat? Dat vertellen we u vanmiddag wel, meneer Milton. Goed. Twee uur. Tot dan. Tot ziens. Zo, wat denk je, was dat de echte Milton? Ik denk het wel. Maar zeker weten, doe ik het niet. Meer een gevoelskwestie. Hoe kan die Milton hier dan? Ze ontzettend lijken op die daar. Zelfde stem, postuur, zelfde gezicht. Uh... Herinner jij je de laatste ontvoering, Phil? Professor Hawks. Ja. ja, dat hebben we toen samen in auto gehoord. Correct. Ja. Die Hawks was bezig met onderzoekingen op het gebied van klonen. Ja, ja dat heeft u me toen ook uh, trachten uit te leggen. Klonen betekent dat je met een minimaal deel van een levend wezen... dat levend wezen weer kunt kopiëren. Weet je nog? Mm -hmm. Snap je het nou? Nee, dat niet. Meer. Phil, ze konden Frank niet krijgen omdat hij verdronk... En wat hebben ze toen gedaan? Zijn vinger? Ja, joh. Zijn vinger afgesneden. Dat is ruim voldoende om hem weer op te bouwen. Van hemel. U denkt dus dat ze onze Milton op de een of andere manier gekopieerd hebben? Mist hij dan wat? Een stuk van zijn oorlelletje. En dat is voldoende om een keurige kopie van inspecteur Milton te maken. Oh, nee. Ik denk dat de heer Milton hier een kopie is van de heer Milton uit Philadelphia. Weet u dat zeker? Ik kan het ook niet andersom. Wat is zeker in de wetenschap, kindje? Maar aan de manier van praten, en allerlei kleine dingen... ...meen ik te merken dat deze hier de kopie is. Ik vertrouw op mijn intuïtie. Oh, het lucht. Ik moet er niet aan denken, Phil, dat jij de echte Wilbrand niet bent. Nee. Trouwens, ben ik mezelf wel. Ik bedoel, weet zo'n kopie van zichzelf dat die een kopie is? Oh, ik heb koffie nodig. Oersterke koffie, anders... Ja, wat, wat doen we nu? Ik bedoel, wat doen we met die Milton hier? Frank, zeg. Waar ik ineens aan denk. Zou Milton die vinger van Frank hebben afgesneden? Zoveel mensen zie je hier niet. Dat zit er dik in. Maar daar komen we moeilijk achter. Hij zal hem echt niet aan ons laten zien. Nee. En van hem afpakken lijkt me ongezond. Hij is behoorlijk sterk en gewapend. Ja, en ja, wat doen we dan? Gaan we naar die afspraak met hem op dinsdag? Oh, veel. Dat is natuurlijk een valstrik. Dat ligt er dik bovenop. Maar we moeten gaan. Dat is de kans om er eindelijk achter te komen... wat ze allemaal bekokstoven. Die lui van het zesde continent. ...wel eens gehoord van klonen. Klonen? Ja. Iemand uh, die de clown uithangt? Nee, nee, inspecteur. Klonen, dat betekent dat je met een minimaal deel van een levend wezen... ...uit een kleine hoeveelheid weefsel... Ja. ...dat levend wezen weer kunt kopiëren. Kijk, als je een stukje van een regenworm afsnijdt... ...dan kun je daar een hele nieuwe regenworm mee maken, waar of niet? Dat zal wel, dokter. Ik ben geen dierenbeul. Dan zijn er verschillende geleerden onder wie de onlangs verdwenen professor Hawks, die al jaren op dit gebied aan het experimenteren zijn met hogere diersoorten. En het zou mij niet verbazen als ze dat ook eens met mensen zouden proberen, of al geprobeerd hebben. Iemand heeft dus volgens u dat stukje oorlel dat iemand van mijn schoot opgeruid, en er een nieuwe uitgave van mezelf van gemaakt? En daarvan zou die dubbelganger van mij, die jullie in Atlantic City hebben ontmoet, gemaakt zijn? Het zou kunnen. Inspector Milton. <laughs> En die vinger van Frank O'Connor, dat is toch dode materie, hè? Is het dan ook nog mogelijk om. Niet weet. Maar dan, dokter. Dan zou het toch mogelijk zijn om. Om Hitler te laten herleven. Of Stalin of Lenin, om maar eens wat te noemen. Misschien begrijp je nu. waarom ik met jullie meedoe. Mm -hmm. Verdomme. We moeten zo snel mogelijk achter het geheim van het zesde continent zien te komen. Eén ding, mensen. Die andere ik van me, die valse kopie... heeft met jullie afgesproken om dinsdagavond weer bij elkaar te komen. Mm -hmm. Ja, ik zag toen middernacht in diezelfde jachthaven in Atlantic zitten. Dat geeft ons vier dagen de tijd om bewijzen te verzamelen... dat het zesde continent werkelijk bestaat. Ja, maar Milton, hoe wil je aan die bewijzen komen? En, en wat wil je ermee doen? Om met dat laatste te beginnen... Er moet in dit land toch iemand op een hoge post te vinden zijn die niet omgekocht is, die niet aan onze bedoelingen twijfelt, die ons serieus neemt en ons wil helpen. Laten we het hopen. Ik heb een voorstel. Uh, jij, Phil, ja. jij doet deze dagen niet anders dan van het leven genieten. Hè? Wat in de mondaine wereld rondhangen, wat zwemmen of tennissen. Je zorgt dat iedereen je goed ziet. Mm -hmm. Ze letten meer op jou dan op ons. Je zorgt ervoor dat je in topconditie bent als je dinsdagnacht vrijwillig in hun valstrik loopt. Oh ja, prima, goed. En uh, jullie, wat, uh, wat doen jullie? Ja, wij gaan bewijzen verzamelen. Ik weet een paar mensen die vroeger ook al eens over een uh, onbekend land gepraat hebben. Ik ook. De vraag is echter in hoeverre de gegevens die zij hebben als bewijs kunnen dienen. Dat zien we dan alweer. Wie niet waagt, die die wint. En toen verschenen de vreemde mannen weer voor de zonen van Israël, en zij zeiden, door uw kortzichtigheid hebt gij onze gramschap verdiend, en zij draaiden zich om en stapten in hun glimmende, vliegende boten, en toen was er vuur, en zij verdwenen naar het westen, naar het land ver weg, waar zij vandaan kwamen. Ja, dat kon overal zijn, dominee het westen, Emmeland bijvoorbeeld. Nee, ik heb u reeds gezegd, dame. In de gewone Bijbel is die hele omzwerving van het volk van Israël doodleuk weggelaten. Toen zij afscheid namen van de vreemde mannen, stonden zij aan de kust van de Atlantische Oceaan, daar waar nu Casablanca ligt. Maar waarom is die passage eruit gelicht? Ach, wie zal het zeggen? Hebt u er iets op tegen als ik die bladzijde waarin dat gedeelte in uw Bijbel voorkomt? Fotografeer, dominee. Wel, nou, nee, wel, nou, nee. Geen enkel bezwaar. Niemand zal u te geloven wanneer u dit aanvoert. Geen enkel bezwaar. Totaal niet. Bent u hier binnengekomen, meneer Mertrand? Ik ben bij de politie. Dan gaan er meer deuren voor u open dan normaal. Nee! Heb... Dat uh, opent nogal eens deuren, zei je. Zelfs van een kliniek als deze. Zeg maar gerust huis. Nou, dat wel. Ja, jawel, jawel, jawel. Gek, ik. Wat zeggen ze toch? De ondankbare honden. Oké, oké, oké. Na zeven bombardementsvluchten op een lijn. Als ik wat overspannen, deed ik wat raar. Maar me hier opsluiten. Zij zijn gek. Dag, zuster ja. Thérèse. Dat is een uh, lief mens, zuster prijzen. Ze hebben uw verhalen hm. van vlak na de oorlog niet willen geloven. Ja, natuurlijk niet. Wie gelooft er wel een gek? Hm. U uh, hebt een jaar na de oorlog een interview gegeven aan de hm. Los Angeles Times. Ik heb het ja, ik zie het, dat is het. Ja. Is dat werkelijk gebeurd? Zo waar ik hier sta. We zijn toen werkelijk geland op een stuk land midden in de oceaan. Een land dat op geen enkele kaart stond. Ook niet op de onze En die waren heel nauwkeurig. We doken uit de wolken en... WAM! Land. Vlak onder ja. ons. Toen begon mijn motorgek te doen. En moest ik die kist daar wel neerzetten. Want ja. de manning wist niet te ontsnappen. Ik wel. Ik heb nooit meer wat ze ons gehoord. Ze zijn spoorloos verdwenen. Ja. Ja. Niemand wou me geloven. Ik heb alles gedaan om ze te helpen. Om ze te halen. Maar niemand wou mij geloven. Hey, heeft u iets, het geeft niet wat... dat als een bewijs voor uw verhaal kan dienen? Niets, geen donder. Helemaal niks. Alleen mijn ervaring, mijn verhaal... mijn woord. Ja, kijk, ziet u, men heeft mij verteld... ...dat u de oudste van de Siok-stam bent. Dat klopt. Ja. En, en dat u alle verhalen en legendes en overleveringen van de stam kent. Ook dat klopt. Ik zal wel de laatste zijn ook. Uh, de jongeren interesseren die legendes geen barst. Hm. Uh, die hebben het te druk met de brommers, motoren, ja. uh, cassetterecorders. Uh, hoor je dat getrommel? Ja, ja. Cassetterecorder. Maar uh, uh, waarom vraag je dat? Uh, ben je schrijver? Uh, Daar da, da moet je me er wel voor betalen. Nee, nee, nee, nee, nee, nee. ik ben geen schrijver. Nee, ik, ik ben gewoon dokter. Ik, ik interesseer me voor de geschiedenis. Gewoon, persoonlijk, privé. Wat uh, wou je horen? De, de legende van de blanke mannen die met de zon meekwamen. Oh, dat is een hele oude geschiedenis... Zo oud dat niemand weet of die wel echt gebeurd is. Hmm. Het was lang, lang voordat de bleekgezichten in Amerika kwamen. Ook nog lang voordat die andere blanke mannen, die met die roze baarden en gekke helmen met horens erop hier landen. Oh ja, de, de Vikings. Lang daarvoor, ja. Toen kwamen mannen uit het verre land waar de zon opkomt. Ze kwamen met gekke. Blinkende schepen die vuur spuwden eh, en hoog boven de golven hingen. Die schepen maakten verschrikkelijk veel lawaai. Eh, het waren goede mannen. Ze leerden de zonen van Manitou hoe ze het land moesten bewerken, hoe ze de dieren moesten temmen, hoe ze beter konden jagen met hun pijl en boog die, die boem deed. Zo is het doorverteld in deze woorden. En toen, nadat ze hier heel lang waren gebleven, gingen ze terug naar hun land. Maar ze namen de sterkste van onze krijgers met zich mee. De sterkste krijgers mee? Zeg, zegt daar de legende nog meer van? Ja, ik, ik bedoel... Die krijgers kwamen jaren en jaren later terug. Maar ze leken niets ouder geworden. Ze vertelden fantastische verhalen over hun reis naar het oosten, verhalen die echter niet bewaard zijn gebleven. En is er niets uit die tijd bewaard gebleven dan alleen het verhaal? Ja, niet dat ik u niet geloof hoor, maar ik zou toch... Ik heb nog nooit... Kom mee naar mijn lichtbam... Wilt u niet in een stenen huis wonen? Ik bedoel, een echt huis? Nooit. Ik weet niet waarom... iets in me zegt... dat ik u kan vertrouwen. Ik heb dit nog nooit... aan een blanke man laten zien. Dit is een wampum. Hey, heel, heel oud. Ik weet niet precies hoe oud. Uit de tijd waar ik net over sprak. Kijk... Daar heb je het schip waarmee de mannen uit het oosten kwamen. Een soort vliegtuig. Hier, hier, hier zie je een afbeelding van de boog, die boom deed, hm. zoals ze dat vroeger uitdrukte. Een geweer, ja. Gekke vorm eigenlijk, hè. Het zou interessant zijn om op deze, hoe heet zo'n ding? Uh, wampum. Om op deze wampum de koolstofproef toe te passen. Daarmee kunnen we bepalen hoe oud die precies is. Vertrouw jij jouw mensen meer dan de overleveringen van mijn volk? Nee, nee, nee, nee, nee, begrijp me alsjeblieft niet verkeerd. U zei straks dat u niet precies weet hoe oud deze wampum is. Nou, met die koolstofproef kunnen onze geleerden dat precies bepalen. Eén snippertje van die wampum is voldoende en een, een vezeltje. Is dat genoeg? Ja, dat is zeker genoeg. Nou, zodra ik het weet, zal ik het u vertellen. En is dat ook geen vraag meer voor u. Wat u daar stelt, waarde dame, is gewoon te gek. Dagelijks vliegen honderden vliegtuigen over de oceaan. Varen ik weet niet hoeveel schepen over die plas. Hou er tientallen satellieten boven ons hoofd die als we foto's nemen van elk plekje van deze aardkloten. En Dat weet ik, dat weet ik. Juist daarom. Ja. U als meteoroloog krijgt lijkt me dagelijks vele foto's van deze aarde onder ogen. Ja, inderdaad, inderdaad. Dagelijks, al jarenlang. Wilt u mij een genoegen doen? Als dat binnen mijn mogelijkheden ligt. Ja, misschien is het onmogelijk, maar... kunt u al die weerfoto's van de Atlantische Oceaan bij elkaar zoeken? Dat is inderdaad wel mogelijk, ja. Dat kan tegenwoordig met de computer vrij snel. Alles staat op microfilm. Eén druk op de computerknop en hup, een ogenblikje. Dan moet hij even nadenken, de computer. En, uh... Uh, ziet u wat ik zie? Yeah. Er is een gebied dat telkens onder de wolken zit. Yeah. Kijk daar yeah. en daar. Ja, maar dat is niet zo verwonderlijk. Daar hangt vaak een lage drukgebied. Maar op iedere foto is die plek bedekt door wolken. Dat kan geen toeval meer zijn, professor. <laughs> niet te gauw conclusies trekken, mevrouw. We gaan nog even door. Ik zei het niet terecht in mijn gezicht, maar ik merkte duidelijk dat ze me als historicus niet meer hoe serieus namen. Ik werd simpel voor gek verklaard. Vanaf die tijd kreeg ik aan de universiteit geen kans meer. Geen kans meer met dit onderwerp, of uh, als historicus in het algemeen? Totaal niet. Een gek laat je niet op studenten los. En toch zijn mijn bewijzen onweerlegbaar. Columbus, meneer, had leeftocht voor een maand aan boord, Dat kan. Ik herinner me uit de geschiedenisboeken van school dat hij er uh, 33 dagen over deed om Amerika te ontdekken. Kletskoek. Hij deed er twee maanden over. En dat kan ik bewijzen. En wat wil dat zeggen? Dat hij ergens onderweg geravitailleerd heeft. Fris water en vers voedsel ingeslagen heeft. Ergens onderweg. Midden in het Atlantische Oceaan. Dat moet wel. Iedereen begint hard te lachen als ik dat beweer. Waarom? U zegt toch dat u daarvoor bewijzen hebt? Die heb ik. Welke? Welke bewijzen? Wat zult u denken van het echte dagboek van Columbus? <middels>